8 uur. Het NOS-journaal. Remon Serré. Rechter Schalke neemt ontslag om, om proces Wilders. Meisje na Amber Alert gevonden. En Marokkanen stemmen massaal voor hervormingen. <tied>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 De politie heeft de 17-jarige Melanie uit Hardingsveld-Giezendam ongedeerd teruggevonden. Via een Amber Alert was gisteren opgeroepen naar het meisje uit te kijken. De zwakbegaafde Melanie was samen met een man van 32 in een huis in de gemeente Noordoostpolder. De man is aangehouden. Het meisje werd sinds donderdagmiddag vermist toen ze met de fiets vertrok vanaf haar stageplek. Tegen haar begeleider zei ze dat ze zag gaan logeren bij een vriend.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 De auto was eerder deze week in Rotterdam gestolen. Hoe de auto te water is geraakt, wordt nog onderzocht. In een referendum hebben de kiezers in Marokko bijna unaniem ingestemd met de nieuwe grondwet. Volgens voorlopige uitslagen steunt 98,5 van de Marokkanen de hervormingen die koning Mohammed XI had voorgesteld. De opkomst in Marokko was met ruim 70% procent veel hoger dan verwacht. Algemeen werd aangenomen dat de hervormingsvoorstellen van de koning op veel steun konden rekenen. De koning wil voorkomen dat de opstand in de Arabische wereld overslaat naar zijn land. Volgens de nieuwe grondwet krijgen premier en parlement meer bevoegdheden... dan ook krijgen vrouwen meer rechten en wordt het Berbers een officiële taal naast het Arabisch. De koning houdt wel de leiding over het leger, de rechterlijke macht en de moskeeën. De oppositie in Marokko is kritisch over de hervormingsvoorstellen... en wijst erop dat koning Mohammed de meeste macht in handen houdt. In Belfast hebben tientallen jongeren rellen veroorzaakt. Een groep protestantse jongeren gooide met stenen in een straat... die een katholieke wijk scheidt van een protestantse. En daarop reageerden katholieke jongeren en vervolgens kwam de politie tussen beiden. Die heeft met waterkanonnen de ruilschoppers uiteengedreven. gedreven...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 De gezondheidsdienst in de Amerikaanse staat zegt dat bezoekers geen risico hebben gelopen omdat er gloor in het zwemwater zit. De Belgische wielerploeg Quickstep is diep geraakt na de Franse politieactie van gistermiddag. Daarbij doorzocht de politie de bus van de ploeg op verboden middelen. Die werden niet gevonden, maar diverse media kwamen wel met geruchten over het dopinggebruik bij Step. Volgens de wielerploeg is daardoor een beeld geschetst dat er iets niet deugt bij Kwikstep. De Franse justitie is al de hele week bezig met zoekacties naar verboden middelen. Ook de wagens van andere wielerploegen zijn daarbij doorzocht. Vanmiddag gaat in de Van Vee in het westen van Frankrijk de Tour de France van start. Dit keer niet met een proloog, maar met een etappe van 191 kilometer. En dan het weer. Vanuit het noordoosten bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidwesten blijft het nog lang droog en zonnig. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Morgen overwegend zonnig en iets warmer. En na het weekende twee zonnige en warme dagen. Vooral in het zuiden, dinsdag, zomerse temperaturen. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating.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 Investeer ook in oplossingen voor een duurzame toekomst en een beter rendement. Ga naar anderskijken naar beleggen.nl. Anders kijken, anders doen. Probeco, die investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 2 juli. Het is de tijd van de vakantie, dus hebben we daar aandacht voor. Het is ook de tijd van de finales op Wimbledon. Ook daar een gesprek over. Maar we gaan het ook hebben over misstanden in een Amsterdamse verpleeghuis en over Dominique Strausska. Gaat die voormalig topman van het IMF Strauskant straks als brute verkrachter door het leven? Of als een beschadigde womanizer? Een zwaar beschadigde, weliswaar. Want wat doet dit met zijn psyche en met de psyche van de Fransen? Ja, Van Ginneke schreef ooit het boek Den Haag op de divan over de psychologie van politici. En tegenwoordig woont hij in Frankrijk. Goedemorgen, meneer Van Ginneke. Goedemorgen. Ja, hoe kijken ze in Frankrijk naar de recente ontwikkeling in deze zaak? Nou, ik heb met bek naar zitten kijken. Ik ben ja? toevallig een, een boek aan het schrijven over snelle opinieomslagen weer. En uh, wat heel opvallend was, was op televisie dat eigenlijk alle journalisten en politici als een blad aan de boom zijn omgeslagen. Uh, opeens heeft iedereen het weer over mijn vriend DSK, uh, die uh, zwaar geleden heeft de laatste weken. Uh, terwijl de afgelopen zes weken iedereen hem behandelde als een melaatse die uh, vooral op grote afstand moest worden gehouden. Ja, het is, ze omarmen hem dus eigenlijk weer. Ja, maar goed, uh, hij, uh, het, het, het, het verhaal is natuurlijk nog niet afgelopen en hij zal toch wel flinke schade opleveren, op, uh, opdoen. Dus uh, de kans dat hij nog uh, weer die succesvolle presidentskandidaat uh, wordt die hij voor het incident was, die is toch wel uh, vrij klein. Schat. Nou, kan, kan hij ook niet profiteren van een zekere zieligheidsfactor? Ja, dat denk ik wel, maar... Uh, ik denk niet dat het voldoende is om over die hobbel heen te, te helpen. Bovendien, veel vrouwen zullen toch extra sceptisch naar hem kijken, denk ik. Onder het motto, waar ook is is vuur. En ook al die verhalen die vervolgens ook naar boven zijn gekomen in Frankrijk. Ja, want ik, ik, ik heb recentelijk nog een boek gelezen dat heet Sexus Politicus. Dat is een soort overzichtswerk van het liefdesleven van de Franse presidenten en politieke top... En uh, nou ja, dan zie je dat, uh, dat in een Latijns land als Frankrijk, uh, zoals ook in Italië, uh, dat seks en politiek heel nauw met elkaar uh, verweven zijn. En dat enerzijds uh, mannelijke politici, die natuurlijk een heel speciaal leven leiden, veel van huis zijn en uh, veel ontmoetingen hebben. Uh, dat die uh, zeer gefixeerd zijn op vrouwelijk schoon. En anderzijds dat uh, vrouwen, ook in de journalistiek, toch vaak uh, gefascineerd zijn door, uh, door de hoge macht. Maar dit is natuurlijk wel een heel speciaal geval waarbij er gewoon geweld lijkt te zijn gebruikt. Ja. En uh, dat is een heel andere categorie dan de gewone womanizer. Ja. Maar uh, is, is dat dan iets specifieks voor uh, de Latijnse uh, landen? Komt dat in Nederland dan niet ook voor? In Nederland ook wel, maar in mindere mate en uh, minder vanzelfsprekend. Uh, kijk, voor een deel zit het natuurlijk gewoon uh, in de manier waarop de dingen op de apenrots uh, ge georganiseerd zijn, ook op het binnenhof. Uh, en de manier waarop mensen leven en met elkaar omgaan. Maar uh, ik heb het gevoel dat in Frankrijk en in de Latijnse landen uh, het vanzelfsprekende wordt beschouwd dat een, een topfiguur dat die ook allerlei amoureuze avonturen heeft als een uh, soort van uh, bijkomende uh, uh, bonus van, van het vak. Ja, zoals bankiers die ook hebben, is dit een bonus van de politici. Ja, maar, maar een politicus die dit overkomt, hè, kan die dat überhaupt uh, te boven komen? En zit daar dan nog een verschil tussen uh, of, die, of je dat in Nederland overkomt of je dat in Frankrijk overkomt? Ja, Het verschil is natuurlijk als het gaat over een gewone womanizer, over iemand die, die iets te veel uh, avonturen heeft, uh, dan werd dat in Frankrijk vaak nog wel als een soort van bonus gezien, als een onderstrepen van de mannelijkheid en de aantrekkelijkheid van uh, de kandidaat. Uh, in Nederland wordt er toch iets meer voor ons naar gekeken. Maar er zijn natuurlijk ook wel kleine dingetjes geweest... van relaties tussen uh, toppolitici en, uh, en journalisten en dat soort van dingen. Dat, en dat hoort er ook bij, dat is normaal. Ja, president worden, dat lijkt me een brug te ver als ik u zo hoor. Ja, dat, is, dat zit er denk ik niet meer in. Nee. Goed, meneer Van Ginnek, ik dank u wel dat u licht heeft laten schijnen... over de situatie daar. Graag gedaan. Dag. Dan gaan we nu naar Jeroen de Jager. Want voor veel Nederlanders is dit weekend de zomervakantie begonnen. En dat betekent traditioneel drukte op de wegen naar het zuiden. Jeroen de Jager is met de grensovergang Hazeldonk-Zuid... waar iedereen langs moet op weg naar het zuiden, hoe ver je ook moet gaan. En Jeroen, wat ben je ondertussen tegengekomen? Nou, nog niet heel veel, het loopt niet de storm, maar uh, we hebben hier toevallig uh, een gevalletje geloof ik, meneer. Wat wilt u? Um, volgens mij doet mijn remlicht van mijn caravan het niet goed, dat heb ik vanochtend gecontroleerd bij, de, bij het vertrek. En waarom had u dat gisteren niet even al gedaan? Omdat de uh, caravan op de oprit staat met zijn dissel richting garage, dan kan ik de auto er niet voor zetten. En dus nu even hier toch dat servicepunt, wist u dat dat, dat, dat hier was? Heb ik gehoord van de week, ja. dus ik dacht ik ga toch even kijken. Uh. Ja, toen vervolgens Heb ik net ook gemerkt. De ja, dus verbinding weg. goed gelukkig. Okay. Maar we zijn er weer. Dus even kijken, ja, is hij er weer? Nou, dan gaan we nu de caravan toch ook nog even wegen. De achterlicht deed het dus even niet. Okay. En dan gaat die caravan nu vooruit. En dan schuiven ze daar een hele mooie plaats onder. En dan? Ja, dan moet hij een stukje vooruit. Gaan we, um... Ga maar vooruit! Ja, metertje! Ja, kom maar. Voor maar. En dit is de expert, uw naam even van? Mijn naam is uh, Kees Kramer. Van de ANWB die over de caravans gaat. Wat zijn de basale fouten met de caravans? Uh, zwaar beladen, uh, oude banden, ja, uh, noem maar op. En hoe zit het die... want u wijst meteen naar die band. Ziet nee, uit? nee, nee, het ziet er allemaal goed uit. Uh, deze kant weegt uh, 620 kilo. Lopen we even naar de andere kant. Het zijn van die hele platte platen. Platte weegschaalplaten. Hoeveel? Sorry, links was hij 580. Bij elkaar 12, 10. Dus hij is 90 kilo vermogen over. Oké, okay, dus dat is helemaal goed? Dus helemaal goed, ja. Deze mag door? Ja, absoluut. Houden jullie ze tegen eigenlijk, op het nee, moment hoor, dat het nee, niet zei, goed is? vrijwillige basis. En, uh, we geven ze alleen het advies om, uh, ja, als het te zwaar is, waar, is wat, uh, wat achter te laten of wat anders in te pakken. Ja. Hoeveel mensen heb je help je hier nou op een dag? Ja, meestal zitten we rond de, rond de 50 uh, combinaties. En is het nou zo, want mensen die, die bereiden zich voor natuurlijk, die gaan met vakantie, die denken van nou, we moeten dat toch een beetje veilig doen. Zie je veel onveilige situaties? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Uh, ja, heel af en toe uh, kom je ineens tegen. Ja. En dan? Want u grijpt niet in. We hadden net bijvoorbeeld hier ook een busje uit Marokko of dat ging onderweg naar Marokko. Dat was gewoon levensgevaarlijk. Dat ding is de voorspelling vliegt in de hens op het moment dat hij nog 50 kilometer rijdt. Ja, we hebben geadviseerd om thuis te blijven, terug te rijden, te rijden naar huis. Maar ja goed, dat is, moeten de meest zelf beslissen dan. Ja. Dat is toch raar een beetje ja. hoor, vind ik. Maar mevrouw, u gaat nu, mevrouw, meneer, jullie gaan... Oh, ze zijn nog even bezig. Is het oké? Okay? Het, okay? het gewicht is oké, okay, ja. nou alleen het lampje nog. Nou, zo zie je dat zo'n uh, servicepunt toch helpt. Al is het maar voor een klein lampje. Ja, maar hij is nog even bezig met die koffie. Hier. Jeroen de Jager, dus bij de vakantie uitocht. En u kunt dat laten controleren daar zo in Hazeldonk. Maar als u de andere kant eruit gaat, via Maastricht bijvoorbeeld... daar staat de AWB ook. Er lijkt veel mis in verpleeghuizen van zorginstelling Kordaan. Straks spreken we daarover met een van de verpleegkundigen. De verkeersinformatie op de A4 Delft uh, richting Amsterdam... tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Strek kilometer file langzaam rijdend verkeer door uitgelopen werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Griekenland heeft aangegeven dat ze geen enkel schip van de flotilla naar Gaza laten uitvaren. Gisteren probeerde een Amerikaans schip met hulpgoederen de haven te verlaten. Maar die werd door de Griekse kustwacht teruggehaald. Nog zes andere schepen liggen te wachten op groen licht. Correspondent Sander van Horen is in Israël. Sander, er is ook een Nederlands schip bij, dat kan dus ook nog niet vertrekken. Nee, die liggen in Corfu en de mensen ja, die wachten daar. en Ze maakten gisteren zo'n zachtjes aan een beetje aanstalten om te gaan vertrekken. Maar duidelijk lijkt inmiddels dat dat niet gaat gebeuren. Want al die schepen die nu in Griekenland zijn, die uh, mogen niet naar Gaza varen. Dat hebben de Griekse autoriteiten laten weten. Er is één schip in dat konvooi naar Gaza, dat is vanuit Frankrijk uh, vertrokken. Die zouden dus rechtstreeks kunnen varen. Maar ja, dat is maar één schip. De rest uh, ligt vast. Ja, Griekenland doet dit gewoon heel zelfstandig of krijgen ze... Laten we zeggen Zachte aanmoedigingen van bepaalde mensen om dit te doen? Nou, van bepaalde landen, vooral natuurlijk van Israël en Amerika. En er stond gisteravond in Haaretz, uh, dat uh, geldt dat de kwaliteitskrant in Israël, een, een stuk wat heel aannemelijk maakte hoe dat is gegaan. Uh, vorig jaar. Die Flotilla is uh, dodelijk verlopen. De uh, Israëlische marine enterde het grootste, grootste Turkse schip, de Mavimamera, en uh, doodde daarbij negen mensen. En um, dat wilde uh, um, Israël natuurlijk voorkomen. En, de relatie met de Turkije die bekoelde daardoor heel erg. Nou, wat heeft Israël gedaan? Die heeft de banden met Griekenland aangehaald. Uh, de premier daar en de premier hier zijn zelfs, uh, lijkt het, goede vrienden geworden. En uh, dat artikel dat maakt het hard dat Israël een goed woordje voor Griekenland heeft gedaan... bij de onderhandelingen over de financiële crisis daar. Um, het uitkooppakket. En in ruil daarvoor heeft Griekenland dus nu Israël uh, iets gegeven. En dat is dus het blokkeren van die schepen naar, uh, naar Gaza. En daarmee zullen we dus misschien niet eens zoiets krijgen als wat we vorig jaar zien... dat er op zee een konvooi wordt tegengehouden. Nee, het gebeurt al veel eerder in de havens van Griekenland. Ja, want dat betekent gewoon, het is vertraging. En ik las ook uh, ergens dat er heel veel mensen zijn die vakantiedagen hebben opgenomen... Uh, speciaal hiervoor, maar dat de vakantiedagen op uh, raken... dus dat de hele operatie in gevaar komt. Nou ja, dat uh, hoor je nu steeds meer via Twitter bijvoorbeeld. Heel veel actievoerders die twitteren en die zeggen ja, ik moet op een gegeven moment uh, toch ook terug. En het doel is voor een deel bereikt. Uh, Israël die uh, ziet dat het ook geweldloos kan zo'n comfort tegenhouden. Er wordt over Gaza gepraat. Daar was het ons allemaal om te doen. Ja, dat kun je toch ook lezen als uh, accepteren dat je uiteindelijk niet naar Gaza zult varen... en dat je uiteindelijk ook niet op zee de Israëlische marine tegen zal komen. Dat het zover niet zal gaan. En ja, als inderdaad, wat jij zegt, hè, dat klopt, dat hoor ik ook... dat uh, mensen hun vakantiedagen beginnen op te raken. Die hebben toch ook gewoon een baan. Als inderdaad de komende dagen mensen denken... we moeten toch maar eens naar huis. Ja, dan denk ik dat uiteindelijk van dit uitstel voor de Flottilla afstel komt. Dankjewel, Sander. Sander van Horen was dat patiënten die lang in hun eigen urine moeten zitten... en te weinig personeel op de afdeling. In drie weken tijd kreeg Laapfacabo bijna 300 klachten binnen... van verzorgenden en verplegers in verpleeghuizen van Kordaan. Dat is een zorginstelling die verschillende vestigingen in de Randstad heeft. Van de, vanmiddag overhandigt het personeel deze lijst met klachten... aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en aan de Amsterdamse wethouder. Nu aan de telefoon verpleegster Monica Monika Koop, die er vanmiddag ook bij zal zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkt u al lang bij Kordaan? Uh, ik werk acht jaar bij Kordaan. Ja. En is er veel veranderd in de loop der jaren? Uh, er is uh, heel veel veranderd in de loop van de jaren. En dan uh, kan je het hebben bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorgverlening... Uh, gigantisch hoge werkdruk voor de werknemers... En uh, chronisch tekort aan goed personeel. Ja, er zijn er steeds minder mensen bijgekomen. Nou, ik las net al eventjes voor van... Uh, een van de klachten is dat patiënten veel te lang in hun eigen urine uh, moeten zitten. Uh, dit soort zaken is het gevolg van het feit dat er te weinig mensen zijn. Ja, dat is inderdaad een groot gevolg. Uh, je moet bedenken dat je bijvoorbeeld met z'n tweeën op een afdeling staat... Uh, met uh, demoterende ouderen. En dan heb je twee twee ouderen op een afdeling. En dan sta je met twee man personeel op. En op het moment dat uh, iemand naar het toilet wil en jij bent eigenlijk bezig met het eten te maken. Uh, ja, dat moet uh, zo'n mevrouw of meneer zo lang wachten dat ze het eigenlijk al, uh, ja, weet je... Ze kunnen het niet meer ophouden dan? Nee, ze kunnen het gewoon niet meer ophouden omdat ze ook zelf het toilet niet meer kunnen vinden. Ja, en dan is twee man gewoon veel te weinig, want één iemand moet op het eten letten. En dan de, de andere, of, of moet je eigenlijk ook zelfs met twee mensen iemand naar het toilet uh, begeleiden? Dat, uh, je hebt soms uh, behoorlijk zware uh, zorgvragers die ook nog met de tillift moeten. En uh, ja, dan moet je gewoon echt wel met z'n tweeën zijn Want je kan iemand uh, die demonterend is niet alleen met de tillift doen. Ja, dit is uh, verschrikkelijk, ook uh, voor de mensen zelf... dat ze in hun eigen ontlasting komen te zitten. Maar zijn mensen ook gewoon in gevaar geweest? Ja, absoluut. Er zijn uh, uh, zeg maar, uh, mensen die uh, echt helemaal de weg kwijt zijn... en op een open afdeling terechtkomen... En uh, die daar gewoon aan het zoeken zijn uh, naar hun huis, die, eigenlijk, die ze niet kunnen vinden. En we hebben inderdaad wel een geval gehad dat een mevrouw van de brandtrap naar beneden is gevallen en beide benen heeft gebroken. Gewoon omdat er niemand kon opletten op waar ze mee bezig was. Nee, dat kon gewoon niet. Je, je, je was gewoon met te weinig personeel en je kon gewoon niet konten achter die mevrouw aan. We hebben het wel steeds aangegeven van ja, deze mevrouw moet niet op deze afdeling zitten. Dit is een open afdeling. Straks gebeurt er wat met die mevrouw en dat is ook inderdaad gebeurd. Is dat dan specifiek voor Cordaan of is de situatie bij andere verpleeghuizen in ons land eigenlijk vergelijkbaar? Het is, uh, ik denk dat er uh, wel wat goede huizen tussen zitten die het uh, wel op orde hebben. Maar ik denk dat het landelijk een heel grote prestatie is uh, waar het net zo verloopt als binnenkort daar. Ja, en dan komen we weer terug op gewoon tekort aan personeel. Uh, tekort aan personeel, maar ik denk ook gewoon uh, de kwaliteit uh, op dit moment van uitzendkrachten dat het ook minimaal is. En uh, dan moet je bedenken dat uh, mensen van school afkomen uh, niet goed begeleid kunnen worden op een afdeling waar ze hun opleiding hebben gevolgd. En vaak niet eens weten hoe ze met de tillift om moeten gaan of met demoterende ouderen. Ja, en um, nu heeft u de, de klachten zijn allemaal verzameld. Uh, die worden vanmiddag uh, aangeboden. Maar ja, wat, wat, wat dan? Wat verwacht u dat er gaat gebeuren? Wat wij verwachten dat gaat gebeuren is dat uh, zeg maar het raad van bestuur, de inspectie en de wethouder... hun ogen open gaan hoe het op dit moment gaat in de zorgverlening in Nederland. Ja. U biedt ze trouwens niet aan, kort aan, zelf aan, maar aan de inspectie en aan de wethouder. Uh, dat doen wij zeker ook, omdat wij uh, vinden als uh, medewerkers zitten uh, in de vakbond op de werkvloer... Uh, dat de inspectie moet weten wat er gaande is in de verpleeghuiszorg. Ja, het lijkt me ook wel een dilemma, want misschien kom je op een punt waarop je zegt... Van, nou ja, eigenlijk kan ik dit niet meer voor mijn rekening nemen, misschien moet ik ermee stoppen. Aan de andere kant, als je ermee stopt, dan dupeer je de mensen voor wie je het doet. Dat is helemaal waar. We hebben zelf uh, uh, onze hart hartrecht in de zorg... en we hebben natuurlijk zelf voor de zorg gekozen met een bepaalde visie... Uh, op dit moment uh, uh, is de visie van bijna alle medewerkers niet meer haalbaar. We lopen echt uh, voorbij onze grenzen. Veel fysieke belastingen, hoge uh, ziekteverzuim. Maar je doet het inderdaad voor de ouderen. De ouderen hebben gewoon recht op goede zorgverlening. En als jij met zoveel liefde de zorg uh, een hard toedraagt, hmm. dan blijf je doorgaan. Begrijp ik. Mevrouw Koop, dank u wel voor het gesprek. Blijf luisteren, want ik heb aan de telefoon nu de directeur... van de zorgorganisatie-cordaan, uh, Elko uh, Dame. Uh, ook goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, uw personeel wil eigenlijk erkenning en herkenning. Hè? Ze, willen, uh, ja, ze willen de goede zorg kunnen geven, uh, hoorde u net. Herkent u de signalen een beetje? Ja, absoluut. absoluut. Het is uh, volstrekt herkenbaar. En uh, zoals uh, mevrouw Koop dat we juist schetsten... Dat is echt een heel groot uh, probleem in de verpleeghuiszorg. Maar kunt u het oplossen? Uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat hopen we, hè. daar doen we ons best voor. Uh, we hebben recent nog eens anderhalf miljoen extra uitgetrokken... om uh, de werkdruk in de verpleeghuizen te verlichten. Uh, dat is overigens uh, daarmee nog niet gerealiseerd. Want het is ook heel erg moeilijk, zoals zij ook aangaf... om, uh, om goede collega's te vinden. Er is een groot probleem, een groot tekort aan... Uh, aan, aan goed geschoolde medewerkers op de arbeidsmarkt... om die te vinden voor, om deze werkdruk te verlichten. Is dat het probleem, het tekort aan goed geschoolde mensen... of is het het probleem dat er überhaupt te weinig geld is? Ja, ik zou bijna willen zeggen... het is een soort veelkoppig monster waar we mee vechten. Er is sprake van te weinig uh, goed opgeleide mensen op de arbeidsmarkt... maar ook de tarieven die beschikbaar zijn voor deze zorg... en uh, dat is een groot knelpunt. Wij, uh, wij, wij erkennen absoluut dat er veel te weinig mensen op... Uh, die afdelingen waar zij het over heeft, uh, beschikbaar zijn. En als je dan ziet dat daar mensen uh, vaak door die werkdruk uh, afbranden... Uh, moeten verzuimen, uh, thuis zijn, daardoor moeten weer maar... uitzendkrachten worden ingegeven... Ja, en komen ze... in zo'n cirkel. Ja, en ze zegt nog iets, het is niet alleen het personeel zelf... want ze kijkt ook naar de mensen die ze verzorgt... die namelijk in hun eigen ontlasting moeten zitten... of die mevrouw wat ze beschreef, die van de trap is uh, gevallen en daarbij de benen brak. Ja, nee... Dus we zijn als gevolg van, van die situatie met, met tekort aan personeel hele grote uh, knelpunten. en zijn ook hele er, incidenteel ernstige gevolgen. Ja, en dat maar, is afschuwelijk, dat mag maar, niet maar, gebeuren. Nee, maar valt dat überhaupt op te lossen? Uh, nou, het valt, het valt op te lossen. Uh, met name door op een hele andere manier te gaan werken. Het probleem wat mevrouw Koop schetst is volstrekt terecht. En doet zich vooral voor in de, in de ouderwetse traditionele verpleeghuizen waar grote groepen, ze dus, had het over 22 mensen op een afdeling, ja. nou, dat is afschuwelijk. Wat wij tegelijkertijd doen, en alleen daar heeft zij in haar verpleeghuis nu niks aan... en mensen die daar uh, zorg hebben er niets aan, maar wat wij doen... is op andere plekken hele kleinschalige verpleeghuiseenheden creëren... waar zes bewoners, zes cliënten worden begeleid door één of twee medewerkers. Maar heeft u nog meer personeel nodig? Ja, nee, dan hebben we op zich niet meer personeel nodig, maar maken ook die werksituatie heel veel kleiner. En doordat hij kleiner is, is die overzichtelijker, is die plezieriger, uh, is er een normalere situatie, waar die veel meer als een thuissituatie wordt ervaren. En uh, nou, de ervaring leert dat het dan veel beter gaat. Ja, en uh, kan dat op korte termijn voor alles een, een oplossing zijn? Dus ook inderdaad, voor uh, waar we het net uh, over hadden? Nee, dat, is, nee, dat is, nee, kijk. Dat, dat is niet voldoende. Uh, wat wij doen is dat we in de komende periode openen we 15 van die kleinschalige verpleeghuissituaties. In de komende twee jaar, daar is overigens vijf jaar van voorbereiding aan vooraf gegaan. Maar dat is nog steeds niet voldoende voor die werkdruk in die, in, in die verpleeghuizen waar Monika het over heeft. Ook daar moeten we zorgen dat we meer personeel inzetten, dat we beter geschoold personeel inzetten... dat we de leerlingen betere begeleiding geven... en dat we vooral ook zorgen dat de mensen op de werkvloer... zelf weer de verantwoordelijkheid kunnen nemen... voor de hele manier waarop ze werk organiseren. Ja, er valt een hoop te doen, meneer Dame. Ik wens u de sterkte bij. Dank u. Elke Dame was dat, directeur van de zorgorganisatie Kordaan. Wimbledon dan. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen. Twee finales. En voor beide finales is uh, genoeg te vertellen. Marcella Mesker. Um, nou, zullen we eerst even vooruitkijken uh, naar vandaag? Uh, ja, ja, Shara Pova um, is het toch de grote favoriet? Ja, in feite wel. Hè. Ze is uh, de meest ervaren van de twee. Ze speelt tegen een, uh, een jonge Tsjechische, uh, 21 jaar, is Petra Kvitova. Staat voor het eerst in een Grand Slam finale. En ja, ik ben heel benieuwd hoe ze daarmee omgaat. Uh, tot nu toe heeft ze het heel erg goed gedaan in dit toernooi. Speelt sterk, heeft ook de wapens om het Sharapova moeilijk te maken. Ze is linkshandig, heeft een goede service. Nou, dat is een belangrijk wapen op gras. Uh, ze gaat voor de slagen, ze gaat voor de winners met de return... Probeert uh, agressief te tennissen, uh, vroeg in de rally. Uh, allemaal elementen die heel goed uh, helpen om te presteren op gras. Ja, maar Sharpova, ja. helemaal terug. Shara Pova helemaal terug. Zelfs zo dat ze nog geen set heeft verloren, dit toernooi. Uh, ik moet zeggen, ze speelde niet heel erg goed in de halve finale. Uh, ze sloeg maar liefst 13 dubbele fouten tegen die Sabine Lissiki, die jonge Duitse. Maar ja, die kon ook niet haar beste tennis laten zien. En dat is jammer, want we hebben een heel erg leuk vrouwentoernooi gezien. Alleen, ja, de twee halve finales, dat viel een beetje tegen. Dus ik hoop dat ze het alle twee vandaag waar kunnen maken. Maar ja, Shara Pova die gaat met één opdracht die baan op... En dat is winnen. Of ze dan goed of slecht speelt, dat maakt niet uit. Ja. En Kvitova, ja, die staat uh, daar op en uh, misschien toch een beetje... Uh, wat nerveuzer dan, uh, dan Sharapova. En bij de mannen hebben we leuke halve finales uh, gezien. In ieder geval die van Djokovic uh, tegen Nadal. Uh, Djokovic wordt in ieder geval, hoe dan ook, de nummer 1 van de wereld. Dat klopt, uh, door zijn winst in de halve finale op uh, Tsonga. Uh, en je zag dat het nog even spannend werd op het end... want hij verspeelde zijn matchpoints in de derde set... moest toen nog een vierde, maar knapte dat toch uh, mentaal uh, heel erg sterk op. En uh, ja, is nu maandag de nieuwe nummer één. En dat is natuurlijk toch een historische gebeurtenis... want als we naar de afgelopen zeven jaar kijken... dan was het of Nadal of Federer die ja, eigenlijk alles deelde. Die nummer één positie, uh, de Grand Slam-titels... op nou ja, uh, twee keer nadat Djokovic maar de afgelopen zeven jaar was het gewoon of Nadal of Federer die de mannen tennisport domineerde. En nu is daar ineens Djokovic bij. En terecht, want hij is de beste speler dit jaar, heeft nog maar één wedstrijdje verloren. Dat was de halve finale op Roland Garros. Toen verloor hij verrassend van Federer. En nu dus staat hij voor het eerst in de finale van zondag. En ja, het zou natuurlijk ook wel heel mooi zijn als hij dan wint van Nadal. Want ja, maandag de nieuwe nummer 1 zijn Precies, en dan, dan zondag nog even verliezen. Dat zal leuk dus, zijn. Maar ja, het, het, het zou kunnen. Hè. Uh, Nadal is de titelverdediger, is in bloedvorm. Uh, want ook Andy Murray, die beter speelde dan andere jaren... die kon alleen mm. één set winnen. En uh, set 2, 3 en 4 gingen toch weer standaard uh, naar Rafael Nadal. Dus ik hoop op een mooie finale. Het is weer een historische finale met een nieuwe finalist... in de, vorm van, uh, in de persoon van Djokovic. Uh, maar we gaan... Het allemaal beleven. Twee mooie finales. Vandaag de vrouwen en zondag de mannen. Ook allemaal mee te beleven hier op Radio 1. Het programma heet dan Radio Tour de France. Want uh, voorover u het nog niet weet, vandaag begint dus die Tour de France. We zitten hier al in de studio. Theo Komen op een groot scherm naast ons. Kortom, wij zijn er helemaal klaar voor. Zo de tros, Peter en Mieke met onder andere Els Swaap. De gasprijs die 16% omhoog gaat. En ze hebben aandacht voor het afscheid van de president van de Nederlandse bank, Nout Wellink. Mooie dag.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 Raadsheer Schalke van het Amsterdamse gerechtshof stapt op, zegt hij in NRC Handelsblad. Hij vindt dat hij door de strafzaak tegen PVV-lader Wilders zoveel haat en zoveel hoon over zich heen heeft gekregen dat hij geen rechter meer wil zijn. Schalke maakte deel uit van het hof dat het OM opdroeg Wilders alsnog te vervolgen. En later werd hij er door Wilders van beschuldigd dat hij tijdens een etentje probeerde een getuige te beïnvloeden.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 De politie denkt dat er nog vier anderen in de auto zaten... die allemaal wisten te vluchten, maar twee van hen zijn later opgepakt. De auto was eerder deze week in Rotterdam gestolen. En kiezers in Marokko hebben bijna unaniem ingestemd met een nieuwe grondwet. Volgens voorlopige uitslagen steunt 98,5% de hervormingen... waarbij koning Mohammed bevoegdheden overdraagt... aan de premier en het parlement, maar hij houdt zelf nog veel macht. Dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt met heel lokaal een enkele lichte bui. Op dit moment ligt de temperatuur tussen 12 en 14 graden... en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag neemt in het oosten en noordoosten van het land de bewolking toe. Er is dan weinig ruimte voor de zon, met kans op een lokale regenbui. In het zuidwesten zijn er flinke zonnige perioden... en daar blijft het waarschijnlijk ook droog. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig van kracht... en aan de noordkust staat een vrij krachtige wind... In het noorden wordt het niet warmer dan een graad of 16... en in de rest van het land komen de maxima uit tussen 17 en 19 graden. Vanavond komen in het zuiden opklaringen voor. Het noordoosten blijft te maken houden met vrij veel bewolking... en heel lokaal een beetje neerslag. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen breekt in het westen regelmatig de zon door. In het oosten meer bewolking en kans op een enkele bui. De maxima liggen dan rond een graad of 18.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuws Show. Het is vijf minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur komt Noud Wellink aan het woord. Via Roel Janssen dan. Nou, wil ik nam afscheid van de Nederlandse bank, dat weet u vast. En Rol Jansen sprak twintig uur met hem en dat resulteerde in dit boek. Dan komt Adriaan Bettner. Hij belicht het oplopende conflict tussen Saoedi-Arabië en Indonesië... naar aanleiding van de onthoofding van een Indonesisch dienstmeisje. We gaan even telefoneren met Ida Abdo, die uh, op dit moment in Cairo zit... en daar massale demonstraties bij op het Tahrirplein, opnieuw dus. En het laatste onderwerp is de wisselwerking... tussen die overvallen van die Scarface-benden en de misdaad film, want die overvallers lijken geïnspireerd door die beroemde film met El Pacino. En David Bakels vertelt over de snelle vluchtauto's waar het geboefde zich tegenwoordig in begeeft. Om tien uur, de wassjouwpact. Twintig jaar geleden werd het ontbonden. Er was natuurlijk een officieel gedoe, kopstukken van toen, en er was ook een Nederlandse vrouw bij, Laurie Crump, en die gaat ons daarover vertellen. Ze gaat een proefschrift schrijven. Pieter Steins en Bertram Maurits, die doken in de popmuziek van de jaren zeventig luisteren et cetera. Dus die komen erover vertellen, gaan we lekker veel muziek horen en Pieter Steens doet ampassa ook nog even de boeken. Ach ja, dat schudt hij allemaal uit zijn mouw. Zo iemand is dat. Maar goed, um, Gast gaan we eerst doen. Ja, oh ja, de Raad <lacht> voor Cultuur. Ja, Elswaap, ik weet het. Uh, nee, ik bedoelde met gast dat we het dadelijk nog over gast gingen hebben. Oh gas. oh ja. Zometeen gaan we het over gas hebben en de gasprijs. Precies. Juist. Maar Miek heeft het al gezegd. De Raad voor Cultuur, die de regering adviseert... bij het verstrikken van subsidies aan de kunstsector... die moet het doen voortaan zonder voorzitter Els Swaap. Gisteren maakte ze bekend ermee te stoppen... omdat ze zich niet kan vinden in de manier... waarop staatssecretaris Halbe Zijlstra aan de bezuiniger slaat. 200 miljoen euro moet de kunstsector vanaf 2013 inleveren. En de Raad voor Cultuur had niet alleen... een Bedrag geadviseerd, maar vooral ook vond het adviesorgaan dat de bezuinigingen gefaseerd moesten worden ingevoerd en bepaald niet zo rigoureus als de staatssecretaris voor ogen staat. Mevrouw Zwaap, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik, ik, ik neem aan dat je langzaam naar zo'n beslissing toegroeit dat je denkt, ja, ik doe het niet meer. Maar wat was het moment dat u bij uzelf dacht, ja, nou is het genoeg? Um, dat was uh, toen de brief, uh, toen meneer Zijlstra zijn brief aan de Kamer zond. Dus dat was op 9 of 10 juni jongsleden. Toen heb ik toch wel de knoop doorgehakt. Ik, ik, had tot dan, ik ben een rasoptimist, dus ik had tot dan de hoop... dat meneer Zijlstra wel ons advies grotendeels zou volgen. En uh, die hoop werd toen wel de bodem ingeslagen. En Hè? toen dacht ik, ja, nu wordt het toch tijd om... na al die adviezen die ik had gehad met van vrienden en kennissen en betrokkenen... Ah. dacht ik, nu moet ik de knoop doorhakken. En dan is er altijd een zin die, als je s'avonds naar bed gaat... die dan nog door je hoofd heen spookt. Die je zo irriteert dat je denkt, hoe is het mogelijk? Kunt u die zin voor ons reproduceren? Nee, want die heb ik niet. Nee. Als ik eenmaal een besluit genomen heb, dan... Dan sta ik daar ook achter. En het enige wat ik, uh, wat ik vind is dat het ontzettend jammer is dat het zo gelopen is. Jammer voor de cultuur. Maar ook jammer voor de Nederlandse samenleving, die veel minder cultuur zal gaan. Gen, van, van veel minder cultuur zal kunnen gaan genieten. dan tot nu toe het geval was. Dat vind ik jammer. En dat is wel iets wat me steeds zorgen baart. Maar um, over het besluit zelf, daar, uh, daar top ik niet meer over. Ja, schiet de kunstsector er iets mee op dat u uw legt? Nee, dat denk ik niet. Het is een persoonlijk besluit. Um, ik, ik, u zei dat het was omdat wij een lager bedrag aan bezuinigingen hadden voorgesteld. Dat is niet waar. We hebben voorgesteld om uh, de bezuinigingen te faseren in drie jaar tijd. En bovendien hebben we voorgesteld om de keten vanaf educatie en talentontwikkeling tot, uh, uh, tot uh, publiek, om die hele keten. Te handhaven. Wat nu gebeurt is dat die keten wordt doorgesneden... omdat meneer Zelstra de nadruk gaat leggen qua financiering op de grote instellingen. En daardoor de kleine en de middelinstellingen, juist die experimenteren en die innoveren... Uh, dat die daardoor uh, moeten voor een groot deel worden opgeheven. Dat baart mij zorgen. Ja, want als uw plan was doorgegaan om dat te faceren, hoe zou het er dan uitgezien hebben? Dan zou in het eerste jaar, dus vanaf 1 januari 2013... Zou uh, een bedrag van ongeveer 75 uh, miljoen bezuinigd worden door die um, de instellingen alvast op te heffen waarvoor geen toekomst meer bestaat? Groot deel uh, um, uh, kennisinstituten en dergelijke. Volgende jaar zou dan uh, de. de um, de creatieve instellingen zouden worden gekort, maar die zouden dan in die twee jaar de kans hebben om samenwerkingen aan te gaan, om backservice te gaan delen, om op andere manieren hun financiering rond te krijgen. En het derde jaar hadden wij dan uh, gereserveerd voor de uh, resultaten van de marktwerking. Dat wil zeggen, als de marktwerking inderdaad zou worden gerealiseerd die Zelstra voor ogen heeft, waar wij grote twijfels over hebben in deze tijd in dit land dan uh, als die wel wordt gerealiseerd, dan kun je die laatste 30 miljoen inderdaad ook uh, korten. Maar als die niet wordt gerealiseerd, dan moet je je opnieuw bedenken. Want dan kan dat niet. Mevrouw Swaap, volgens de kranten was u ochtends, uh, gisteren om tien voor acht bij, uh, bij de heer Zijlstra aan het bureau. Ja, klopt dat. dat? Klopt. Ja, dat klopt. En, uh, kwart voor acht. Kwart voor acht. -kwart, kwart voor acht. Uh, had u het gevoel dat u wist wat u kwam doen? Ja, dat had ik wel. Ik heb, ik heb de ochtend daarvoor al met de directeur-generaal gebeld dat ik graag verslag wilde komen doen van de vergadering van de raad die donderdagmiddag zou zijn nadat de Kamer gestemd had over de moties. Um, en um, ja, Den Haag, uh, in Den Haag uh, gaat nieuws snel rond. Ja. Dus um, ik hoorde donderdagavond al dat in Haagse kringen bekend was dat ik. Uh, op zou stappen. En uh. Hoe dat bekend is geworden weet ik niet. Oké, okay, dat was voor, de voor hem geen verrassing van de mensen. Stond dus ook vrijdagochtend in de krant. Ja, dus precies. Ja. Ja. Um, van de mensen die met hem van doen hebben, juist voor dit soort zaken uit het onderwijs, maar ook de kunstsector enzovoort enzovoort enzovoort. Daar klinkt altijd een soort uh, verhaal over die zeilstra van ja, je zit tegenover hem en je krijgt met iets buiten gewoon arrogant te maken, waarvan je het gevoel hebt dat die zelfs naar je argumenten eigenlijk niet echt geluisterd heeft. Heeft u dat gevoel ook? Ja, dat is het grote probleem. Dat is een van de redenen waarom ik opstap. Uh, we hebben een heel zorgvuldig een advies samengesteld... met honderd mensen uit het veld die ons geassisteerd hebben. Die hun nek hebben uitgestoken omdat ze in het veld natuurlijk toch... men het een kwalijk nam dat ze adviseerden over bezuinigingen. Dat advies is heel zorgvuldig tot stand gekomen. Inhoudelijk advies. Hij heeft ons niet eens om een toelichting gevraagd over het advies. En hij is gewoon zonder enige verdere... Uh, verder overleggen. De enige dialoog met ons is hij zijn eigen gang gegaan. Mm. Dus uh, ja, dan heb ik wel het gevoel dat er niet naar ons geluisterd wordt. Ja. U, u realiseert zich natuurlijk tegelijkertijd. dat uh, het voortdrijft op een soort sentiment van. Ja, het is allemaal wel mooi en aardig die uh, cultuur. En ze gaan maar gezellig naar de opera. Maar laten ze nou gewoon zelf, daar is die mensen die naar de opera gaan. zelf hun kaartjes betalen. Dan zijn we van het gezeur af. Wij moeten ook uh, 100 euro voor André Rieu betalen. Om het maar uh, flauw samen te vatten. Dat is een ja. beetje het sentiment. Heeft u het gevoel dat u daarmee te maken heeft? Um... Ja, iedereen heeft er op dit moment mee te maken met dat sentiment. Maar ik vind het volstrekt onjuist. Want als mensen naar andere rieu gaan, dan kunnen ze daar alleen maar heen gaan, omdat de gemeente en provincies de theaters financieren. En anders zouden ze 300 euro voor hun kaartje moeten betalen, in plaats van de 100 euro die ze nu betalen. Dus ook daar is subsidiegeld. En uh, op dit, wat er nu gebeurt, omdat de heer Zijlstra heeft besloten de grote instellingen uh, niet te korten, dus het Concertgebouw, Kerst en De Opera en een aantal andere instellingen, wordt inderdaad de cultuur iets voor de uh, financiële elite. Dus alleen mensen die daar nog... alleen mensen. Uh, die behoorlijk geld hebben, kunnen er nog van genieten. De kleine instellingen die vaak heel betaalbaar zijn... en waar de zalen vol zitten met jonge mensen en met studenten... De, die worden de nek omgedraaid. Het, het, dus het is een effect, volgens mij. De politiek heeft natuurlijk heel lang gevonden... dat die hogere kunstenbreedte verspreid moesten worden. Uh, daar is nu een eind aan gekomen. Uh, wordt die cultuursector ook niet zo genadeloos getroffen... Uh, omdat ze haar eigen noodzaak niet steeds uh, is blijven formuleren... Nou, ik vind dat zo wonderlijk. Dat kijk, kunst en cultuur is een onderdeel van de Nederlandse infrastructuur, net zoals het, uh, het wegennet of de wetenschap of het onderwijs. En alleen kunst en cultuur moeten altijd weer opnieuw vertellen waarom zij uh, een, een, moeten altijd weer een legitimatie uitleggen voor hun uh, uh, uh, overheidsondersteuning. Dat vind ik zoiets wonderlijks. Nou ja, steeds. Ik denk dat dat iets is van de laatste tijd, sinds dit kabinet er zit. Ik denk dat het bij al die vorige kabinetten... was dat dan betrekkelijk veilig ja. altijd. Ja, dat, ben ik, dat was, men ging er gewoon vanuit dat dat een algemeen ja. belang was. En nu is het opeens een klein groepsbelang geworden. En moet men steeds weer uitleggen. Maar dat ligt niet aan kunst en cultuur. Dat ligt aan de manier waarop de politiek met kunst en cultuur omgaat. Ja, en kennelijk ook ligt dat eraan... We hebben natuurlijk niet voor niks dit kabinet. Er zijn ontzettend veel mensen die stemmen op partijen die dit vinden... Ja, ja, en die uiteindelijk zullen merken dat uh, en dat zeer zullen gaan betreuren. Want ook in Almere komt minder, minder uh, uh, uh, aanbod. En ook daar zal, zal men het gaan missen op den duur. Want je realiseert je vaak niet wat je hebt totdat je het mist. En uh, ik denk dat over een paar jaar iedereen ontzettende spijt zal hebben van de manier waarop er met kunst en cultuur is omgegaan. Um, in de kranten wordt het echt duidelijk als een signaal opgepakt... dat u daar die positie heeft neergelegd. Een positie waarvan u zei, nou, dat is echt een gedroomde klus. Um, heeft u daar nou nog reactie van andere mensen uit de politiek op ontvangen? Van, nou, moeten we niet eens kijken... of moeten we niet eens dit gaan doen of dat gaan doen? Of heeft iedereen zoiets? Nou ja, dat is dan zo. Ik heb heel veel reacties ontvangen. Um, onder andere van... Voormalig minister Plasterk. Uh, dat mij.... Hetgeen mij zeer goed deed, want wij hebben ook wel eens geschuurd als adviseur en minister. Maar uiteindelijk zijn we er toch altijd samen uitgekomen. Um, en natuurlijk heb ik veel reacties gehad. Ook om te komen overleggen. En uh, dat ga ik ook zeker doen. Want ik wil mezelf natuurlijk blijven inzetten voor kunst en cultuur. Ja, maar dan de... nu op een andere manier. Maar, maar zijn er in, in die tussentijd... Het is maar een dag natuurlijk. Maar zijn er nog uh, ideeën opeens naar voren gekomen. van u dacht. Ja, ik zeg, Als we daar nu eens mee aan de slag gaan, dan kan je in ieder geval nog een vuist maken. Nou, zo snel gaat het niet. Maar het heeft me wel, de, de reacties hebben me wel aan het den, denken gezet. Ja, en, en in welke zin? Nou ja, hoe, hoe kun je de kunst en cultuur nu gaan steunen, op dit hm. moment? Ja, en dat is buitengewoon lastig. Ja, maar je kunt natuurlijk heel veel, heel veel, toch inderdaad gaan kijken... waar kun je samenwerken, wat kun je doen, waar kun je geld vandaan halen. Ja. Uh, het zijn creatieve mensen, hè, daar gaat het om. Het zijn geweldig creatieve mensen, ze zijn al een paar jaar bezig, ze voelden dit aankomen... ze zijn al een paar jaar bezig met allerlei manieren. En uh, nou ja, ik, uh, ik verheug me erop om daar toch weer mee aan de gang te gaan. Zag u het eigenlijk vanaf het begin aankomen... Nou, kijk, die bezuinigingen... Want we hadden natuurlijk een rotklus. U was een soort burgemeester, nou ja, burgemeester in de oorlogstijd, wordt er dan gezegd... iemand die binnen zijn eigen sector moest gaan snoeien. Ja, um, we hebben toen de adviesaanvraag kwam... om uh, te adviseren waar die 200 miljoen bezuinigingen uh, neer zouden moeten dalen... toen hebben we heel erg ernstig overwogen om allemaal onze functie neer te leggen. Uh, dat hebben we toen niet gedaan, omdat we zeiden... Um, laten we nou wel adviseren met al die mensen uit het veld die daartoe bereid waren. Want anders gaat de staatssecretaris uh, zelf aan de gang en die heeft geen kennis van de inhoud. En dat kun je ook niet hebben als, als staatssecretaris. Daar moet je mensen uit het veld bij hebben. Dus uiteindelijk hebben we besloten om dat wel te doen. Als we van tevoren hadden aanzien komen hoe er met ons advies is omgegaan... dan weet ik niet of we inderdaad die klus hadden gedaan... Maar mijn vader zei altijd, het ik, zolte ik, een kan vol, geen cent waard. Na de hand kun je dat makkelijk zeggen, maar ja, dat is achteraf bekijken. En zou het misschien in de toekomst ook nog mee kunnen vallen? Dat ze nu even dit uh, statement moeten maken, maar dat als ze zien waar de gaten vallen, zoals u net voorspelde, ja, dat het misschien dan toch nog wel weer hier en daar uh, ja, gespijkerd wordt. Ik zei al, ik ben een rasoptimist, dus daar ga ik helemaal van uit. Hm. Mag ik u tot slot nog een persoonlijke vraag stellen? Als je naar zo'n gesprek gaat, u weet dat het een eindgesprek is met Zijlstra. U zit daar soms om kwart voor acht. Dan heb je een inschatting gemaakt wat de reactie aan de overkant zal zijn. Uh, hoe schat u nu achteraf, nadat u de deur daarachter dicht hebt getrokken, hoe schat u die reactie in? Was dat van, nou. Daar zijn we vanaf. We, precies, ja, we hebben een probleem. Dit is toch wel fors. Of inderdaad van, nou, ga je maar lekker de begonia's uh, water geven. Nou ja, u zei al uh, dat, dat uh, meneer Zelstra redelijk onbenaderbaar is. En, en u noemde zelfs het woord arrogant, hetgeen ik overigens niet kan onderstrepen. Maar het was een zakelijk gesprek. Um, en uh, daarna is een persbericht uitgegaan dat men mijn uh, functioneren zeer gewaardeerd heeft. En mm. dat men mij daarvoor bedankt. Um, ik kan er niet in het hart van meneer Zelstra kijken. Mm. Het uh, persbericht getuigt van grote warmte hoor ik. We hebben een zakelijk gesprek gehad, met name over de manier waarop, uh, waarop mijn functie moet worden overgenomen, ook op tijdelijke basis. Nou, we hopen nog veel van u te horen. Hartelijk dank voor het gesprek. U, u hoorde dank. Els Swaap, die gisteren dus stopt als voorzitter van de Raad voor Cultuur, omdat ze het volkomen oneens is met de bezuinigingen die staatssecretaris Zaalstra wil toevoegen in de culturele sector. Ja, dankjewel. Wist u dat het bedrag van uw energierekening voor een derde... bestaat uit stroomkosten en dat maar liefst twee derde ervan gemaakt wordt door gas. Nou, ik wist het niet hoor, u hoort het aan de manier waarop ik deze zin voorlees. Voor energiebedrijven is stroom spotgoedkoop, maar wordt er verdiend aan het peperdure gas. Gisteren is de prijs voor gas met 16% omhoog geschoten. En sinds het begin van deze eeuw is het gas bijna 2,5 keer zo duur geworden. Dat blijkt uit onderzoek van advies adviesbureau Energy Circle. Over die hoge gasprijs en hoe je als consument ervoor kunt zorgen dat je niet te veel betaalt... gaan we praten met Erik Smit. Hij is directeur van het adviesbureau Energy Circle, of moet ik zeggen meneer Smit... Dat mag. Want waarom heet u energiezoeken? Bent u een Engels bedrijf? Nee, nee we zijn gewoon een Nederlands bedrijf. Ja, energiecirkel, klinkt dat ook niet aardig? Nee, maar ja, zo'n naam spreekt blijkbaar aan in de markt. Ja, dus nou, uh, misschien goed. Nou, dus ja, een leuk begin ja. hè, van mij, hè, we ben toch vervelend. <laughs> nou, goed, 1 juli is de dag dat de nieuwe prijzen voor stroom en gas uh, worden bekendgemaakt. De prijs voor gas is met 16% gestegen. Maar hoe zit het met de prijs voor stroom? Daar is weinig verandering uh, in gekomen. Een paar procent omhoog bij de één, uh, gelijk gebleven bij de ander. Het algemene beeld is dat het maar een paar procent uh, verschilt. En ja, Dat roept de gouden vraag op uh, waarom gaat een gas wel omhoog yeah. de stroom. Nou, we halen de uit de mond. Dat? Ja. Hoe zit dat? <laughs> ja, het is af en toe leuk om even terug te kijken in de tijd. Dat moet je niet te vaak doen, maar soms is het wel heel erg nuttig. Ik ben dus er we, dol hebben, op. we hebben nu eens teruggekeken naar de afgelopen uh, nou, ruim tien jaar. En, um, dan zie je inderdaad dat uh, gas uh, ruim... Twee, nou bijna twee en half keer zo duur zou geworden. Dat is natuurlijk heel in veel. In tien jaar tijd, hè? Ja, in, in ruim tien jaar tijd. Ja. Dat is vrij veel. Hè? Als je dat omrekent per jaar uh, aan zeg maar, uh, ja. inflatie... Uh, is dat wel een erg hoog percentage. Duurder dan heel veel andere zaken. Veel hoger dan de consumentenindex of wat dan ook. Je praat toch over percentage van... En dat acht. heeft te maken met dat het gerelateerd is aan de olieprijs. Ja, dat, en dat kunnen we meteen nuanceren. Het, het is gekoppeld aan de olieprijs. Nog steeds is het gekoppeld aan de olieprijs, maar we weten ook dat met name voor het bedrijfsleven die koppeling al twee jaar geleden is losgelaten. En er zijn prijsverschillen van tientallen procenten tussen zeg maar, de olieprijs, uh, de relevante olieprijs dan, of de gasprijs die bijvoorbeeld... Uh, Bedrijven hebben daar niks mee te maken, maar de particulieren wel? Ze hebben er wel mee te maken, maar het is een vrije markt en uh, er is heel veel gas op de markt. En bedrijven hebben daar, uh, daarom ook de mogelijkheid uh, op, de, op die vrije markt gewoon te gaan onderhandelen over de gasprijzen. Maar als de als consument veel... heeft niks te onderhandelen. Nee, maar als er heel veel gas op de markt is, dan zou je zeggen dat de prijs eerder omlaag gaat. Uh, dat is nou weer ook niet helemaal waar. Uh, gas wordt over het algemeen geprijsd op basis van de brandstof die het vervangt. He, je, hebt, je hebt een ophangpunt nodig, want je moet, het, je moet de prijs ergens op baseren. En dat is eh, traditioneel olie. altijd olie geweest, ja. niet kolen, maar wel olie. Omdat het daar rechtstreeks mee moet concurreren. Dus er is wel sprake van een afstemming op de oliemarkt. Maar waarom is het nou voor consumenten anders? Dat heeft alles te maken met de contracten die de leveranciers in Nederland... Eh, Praat je dus over de essentie en de nuance van deze wereld... sluiten met eh, met name de Gasunie, tegenwoordig Gas Terra... En da daarin staat uh, dat de prijs voor de consument gekoppeld wordt... aan de prijs van huisplantolie. En die prijs wordt eigenlijk gevolgd. En dat is wat we nu zien. En waar waarom geldt dit allemaal niet voor de elektriciteit eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. De elektriciteit wordt voor de consument voor een belangrijk deel opgewerkt met gas. Ja. Helemaal niet meer met olie. Uh, een klein beetje nog met kolen. Uh, want het grootste deel van de... Van de uh, Productie die met kolen wordt gemaakt of met kernenergie gemaakt. die gaat eigenlijk ook naar, het, naar de industrie, zeg maar. Uh, maar goed. Uh, uh, de continu last in Nederland is voornamelijk kolen. en de rest met gas. Dus gas speelt een belangrijke rol bij de productie voor uh, de consument. Maar uh, dat is een ander inkooptraject. En daar worden langlopende contracten gesloten. En dat betekent dat die prijs daardoor stabieler kan worden. Maar er is nog een groot verschil. De energiebedrijven die kopen de stroomprijs voor. De standaardcontracten waar we het nu over hebben, die prijsstijging van 16%, heeft betrekking op de, zeg maar de standaardtarieven die je krijgt als je niks doet. Als je gewoon uh, variabel blijft. Als of je waar. niet onderhandelt? Als je niet onderhandelt, als je niet iets kiest, dan krijg je het zogenaamde standaardtarief. En dat verandert één keer per half jaar. Dat ja. heet ook wel het variabele tarief. En voor de stroomkant wordt eh, daarvoor eh, al jaren van tevoren ingekocht door de energiebedrijven. Dus wat krijg je? Je krijgt een, een demping over drie jaar Aha. van die inkopen. En waarom doen ze dan niet meer gas dan? Nou, dat is nou <laughs> een van de leuke dingen die we eigenlijk willen aankaarten. Eh, wat houdt de energiebedrijven tegen om datzelfde principe ook bij gas toe te passen? Over een langere periode van tevoren in te kopen op de, op de beurs, eh, op de gasbeurs, die is er. Uh, waardoor je meer dampend effect krijgt... en waardoor je dit soort uh, fluctuaties uh, minder zou zien. En je zou dat doet verwacht... nog niks af aan de hoogte. Hè? Nee, nee dat... <laughs> ab absoluut. Maar goed, dat zou je verwachten dat het ook gebeurt. Want uh, uh, de aanbiedingen van uh, de gasboeren, om het maar simpel te, uh, te formuleren... die zijn vaak, nou, zet het nu vast... dan zit je voor de komende drie jaar aan een vaste prijs. Dus dat zou suggereren eigenlijk dat, je, dat ze dat dus op die manier doen. Maar kennelijk is dat dus niet zo. Nou, in ieder geval voor de grote uh, hoeveelheid mensen, en dat is op dit moment naar raming, of toch nog ongeveer 60% van de mensen die nog niet geswitcht zijn en niet gekozen hebben voor een, een vaste prijscontract. Ja, want dat willen mensen Hè? natuurlijk allemaal weten, of ja, dat verstandig ja, is. Ja, die vraag die wordt natuurlijk ja. opgeroepen. Dus wat, wat moet je nou met die informatie? Um, er wordt inderdaad uh, uh, aangeraden om te kiezen voor een uh, um, voor vastzetten van de prijs. En dan zou je zeggen, van moet je dat dan ook doen? Want ja. wat gebeurt er nou weer Geef op januari? Geef want en u weet het allemaal. Wat ja. gebeurt er dan volgend jaar? Uh, als, je, als je even in gaten houdt dat er dus over jaren heen wordt ingekocht voor stroom... en dat de gasprijs eigenlijk wordt gebaseerd op de meest recente olieprijs... want dat is de, zeg maar even de olieprijs van het afgelopen half jaar. Zo zit het systeem in elkaar. Uh, en je kijkt naar wat er op het ogenblik aan aanbod is. Dat vind je op internet, op, uh, op goede prijsvergelijkers. We hebben dit uitgevoerd voor uh, gaslicht.com en voor de Telegraaf. Uh, als je daar gaat kijken, dan zie je dat als je nu kiest voor een vaste prijs... dat je contracten kunt krijgen voor zowel stroomvast als gasvast... die twee tot driehonderd euro lager liggen. En dan heb je een jaar lang zekerheid van een prijs... Lager liggen dan, dan wat? Dan wat? wat je, dan wat je nu betaalt als je niks doet. Oh, Juist, ja? ja. maar, maar voor één jaar of, of moet je het voor drie jaar doen? Of voor vijf jaar? Nou, dat, of je nou één jaar moet kiezen, of drie jaar, of vijf jaar, of twee jaar. Je moet er snel zeggen: we hebben niet zoveel tijd. Nee. Meer. Ja? Um. Het is over het algemeen, hoe langer je het vast wil zetten... hoe hoger de premie die je daarvoor betaalt. Ja. En voor de prijzen die je op dit moment betaalt... kun je het ongeveer ook voor drie jaar vastzetten. Voor vijf jaar betaal je iets meer. Dus dat is een beetje wat je wil. Als je denkt, van de olieprijzen gaan we weer verder stijgen. Nou, ik, ik ga... Samen te vatten, huh? begin eerst eens met een jaar en kijk eens wat er gebeurt. Het is zeker aan te bevelen om uh, dat voordeel van een paar honderd euro... want dan praat je toch over 15% En dat voordeel. kan bij elke leverancier? Bij de meeste leveranciers. De meeste leveranciers hebben een, een interessant aanbod voor één jaar vast. Ja en daarna is... dan, ja dan moet je wel bij de les blijven want je zult na nou een jaar opnieuw moeten kijken want ja. anders ga je weer terug naar je standaard. Nou drie jaar lijkt me gewoon wat rustiger, hè? Maar ja. Ja, sommige mensen die willen juist rust en anderen willen juist die spanning. Zo is het toch ook? Je hebt heel veel keuze. Ja, precies. Hartelijk dank. We spraken met directeur van adviesbureau Energy Circle, Erik Smit. Naar aanleiding van de sterk gestegen gasprijs. Straks komt Roel Jansen over Noud Toen werd dus duidelijk dat er gewoon echt geen activiteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon gezond aan een operatie in een paar en heeft hij geen hersenen meer.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 dat gewoon gefaald heeft. Als je daar niet heel duidelijk over bent... dan bestaat in potentie de mogelijkheid dat het morgen nog een keer gebeurt. En de inspectie voor de gezondheidszorg? Die grijpt al vier jaar lang niet in. Nu vertrouw je op dat de inspectie haar taak doet. Ja, dan vertrouw je ergens op wat niet zo is. Dus dan kun je beter maar in misschien helemaal geen inspectie hebben. Argos, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op zelfenergieproduceren.nl Hoger opgeleide dating nu ook voor de smartphone. M.imatching.nl Dit is Radio 1.